Vindt u de titel voor vandaag? Bekleed u zich met witte klederen? Vraagteken. Dus het thema voor vanmorgen is bekleed u zich nou met witte klederen. Maar ik ga nog niet de clou verraden waar het om gaat. Ik hoop dat de kloe eruit gekomen naarmate we wat teksten met elkaar gelezen hebben. Ja, om te zien hoe we kunnen functioneren binnen het koninkrijk van God. En hoe we uiteindelijk witte klederen zullen dragen. Maar er is een hele weg aan vooraf gegaan. Een hele simpele vraag, bijna een open vraag. Wat is nou het koninkrijk van God? Wie is er nou koning? Nou, dat is niet moeilijk, hè? Wie is er nou koning in het koninkrijk van God? Gewoon Jaweh? Jaweh is de koning. Lees nou eens in de boeken van uh, de, de Sidoor. Hoe in al die gebeden die uit de Torah en uit de psalmen gehaald worden, hoe de koning van de wereld aanbeden wordt. Want de joden aanbidden nog steeds de enige waarachtige God... en zijn naam is Yahweh. Alleen ze noemen die naam Yahweh niet... want dat is verdoezeld geworden, want dat kon niet... volgens hun theologie. Maar ze aanbidden maar één koning, dat is Yahweh, uh, onze God. En wij aanbidden dezelfde God. Want hij is nog steeds koning van het Koninkrijk van God. Heel de schepping is van hem. Er bestaat helemaal niets zonder dat hij het geschapen heeft. Dus hij is de koning boven alles... En Yeshua is de zoon van de koning. Die heeft hij verwekt in Maria. Dus de naam van Yeshua hebben we dus uiteindelijk het hele verbond wat God gemaakt heeft, is Yeshua de kern van. En door het offer wat hij gebracht heeft, heeft hij alle offers van dieren en bloed die geofferd zijn, samengebald in dat ene offer op En prijst Yahweh tot we door dat offer een vrije toegang hebben gekregen tot hem. Het koninkrijk van God is het koninkrijk van Yahweh. En hij zendt uiteindelijk zijn zoon. Tot hij slachtoffer moest worden toen hij kwam. Dat lag allemaal in het plan van vader. Hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. De joden zien nog steeds uit naar hun messias. Alleen wij weten dat het Yeshua is. Want een hoop joden die hebben gewoon een bedekking over zich heen. Maar ze dienen nog steeds de gelovige jood. De ene waarachtige god. Alleen ze hebben een systeem gecreëerd. Ja, als je Yeshua hoort praten tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dan noemt hij ze addergebroed. Dus ik heb wat teksten vandaag achter elkaar gezet om over het koninkrijk van God na te denken. We pakken dadelijk twee gelijkenissen. En gelijkenissen zijn gelijkenissen. Is niet gelijk het is, maar het is een gelijkenis. Verstaat u het verschil? Ja, als er een gelijkenis is waar Lazarus in de schoot van Abraham ligt, dat wil helemaal niet zeggen dat Abraham in de hemel zit en Lazarus in zijn schoot ligt. Maar er moest iets duidelijk gemaakt worden in die gelijkenis dat ze op aarde moesten leven naar Torah, anders zouden ze komen in een plaats. Dus als je gelijkenissen gaat lezen, moet je niet zeggen het is gelijk, het is, het is een gelijkenis. Maar je moet wel iets leren uit de gelijkenis. Dus ik hoop vandaag twee gelijkenissen achter elkaar te leggen, zo staan ze ook beschreven, binnen een hele cyclus van gelijkenissen, om uiteindelijk dat koninkrijk van God duidelijk te maken. Vandaar dat ik heb gezegd, naar aanleiding van de tweede gelijkenis... Zijn wij nou bekleed met witte klederen? En wat houden we nou die witte klederen in? Dat wordt pas de laatste sheet, dan weet je het vast. Dus je moet echt wachten tot het einde. Goed, bekleed u zich met witte klederen. Onthoud die uitgang maar. Hè. We gaan lezen. In Matthäus 21, vers 33 staat het volgende. Deze gelijkenissen zijn al andere gelijkenissen aan vooraf gegaan. Maar als ik ze allemaal moet gaan lezen, dan hadden we natuurlijk de hele middag door kunnen gaan. Dus ik pak er twee. Hoor, zegt hij, een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes. Daar komt de verhaal in de trant al. Daar staat dus niet, daar is Jahwe. Nee, zegt hij, hij gaat een verhaal vertellen. Er was, er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, er een heg omheen zette, een wijnpers erin uitgroefde, een toren bouwde, en hij verhuurde die aan pachters en hij ging zelf naar het buitenland. Kunnen we al invullen waar de gelijkenis over gaat? Het gaat over een wijngaard die geplant wordt. Alles wat een wijngaard nodig heeft met een heg, een wijnpars en een toren is aanwezig. En dat wat hij gecreëerd heeft, die heer des huizes, wat hij gecreëerd heeft, dat geeft hij in de handen van pachters. Wie zijn eigenlijk die pachters in Israël? Wie pachtte nou het huis, de wijngaard in Israël? Denk erover na. Wie zijn die pachters? Toen nu de tijd der vruchten naderde, dus die wijngaard die moest iets op gaan leveren. Toen de tijd van de vrucht naderde, stond hij zijn slaven naar die pachters. Om zijn vrucht in ontvangst te nemen. We praten over vruchten, over slaven, over pachters. Dus die pachters die zijn er en er worden slaven naartoe gestuurd om die slaven die vragen verantwoording. Wat heb je gedaan? Laat me je vruchten zien. Maar op het moment dat je aan die pachters gaat vragen naar die vrucht, gaan er gekke dingen gebeuren. Die, die slaven die dat vragen, die worden helemaal niet gepruimd. Want de een wordt geslagen, de andere geschopt, de andere in de gevangenis gegooid, sommigen doden ze. Het, het is geen prettig volk, die slaven. Dus pachters die zijn die kozen, en die slaven die komen, die schijnen ook die kozen te wezen in dit verhaal. Want ze worden allemaal vermoord, je gaat het dadelijk horen. De pachters, die grepen die slaven, sloegen de een, doden de ander, stenigden de derde. Het is geen gezellig volk om daar als een slaaf naartoe gestuurd te worden. Maar die slaven, die kwamen namens de eigenaar van de wijngaard. Die slaaf van die heer van die wijngaard, die zegt tegen jou, ik zou dolgraag de vruchten zien. En dan zegt hij tegen die anderen, van, die gaan we doodgooien, die hebben helemaal niks aan. Het komt dadelijk zo ver dat ze denken van nou, ze gaan iemand anders vermoorden, want dan gaan ze de erfenis naar zichzelf toetrekken. Het is dus echt een wijngaard, Er moet iets uit gaan komen. Moet eens luisteren. Als het gaat over de pachters of over de slaven. Dan staat er in Matthäus 23. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood doodstenig tot wie u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik je kinderen willen vergaderen. Hé, hey, je kinderen willen vergaderen. Zouden dat uh, stukken van de vrucht zijn? Gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Maar je hebt niet gewild. Dat is pijnlijk zie uw huis, zie uw huis, want die slaven die kwamen daar iets vragen, hè? alleen ze worden doodgegooid, dan zeggen ze tegen hun: uw huis wordt aan u overgelaten. Maar dat huis is natuurlijk die wijngaard. Denk maar mee. Want ik, het wordt door Yeshua gesproken, zeg u, gij zult mij, Yeshua, van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend is hij, die komt in de naam van... Ja, Want dit is natuurlijk de allergrootste die ooit zou komen. Mozes had al van hem gezegd, de Heer zal een man verwekken zoals ik. Hoor naar hem. Dus alles wat zich vanaf de schepping al gevormd heeft, tot aan de komst van Yeshua, hij is het middelpunt van de hele schepping. Alles culmineert tot het hoogste punt en dat is de komst van Messias. Maar hij kwam natuurlijk als lam van God. We gaan dadelijk naar een tijd toe, dan komt hij als koning. Want dan is het de zoon van God. Niemand heeft ooit God gezien. Maar Yeshua heeft hem geopenbaard, staat er. Dus als we naar Yeshua kijken, wie zien we dan? Zijn vader. Als je de zoon kent, nou ja, dan ken zijn vader ook. Die zoon die is compleet één met zijn vader. Hij denkt als zijn vader, spreekt als zijn vader, handelt als zijn vader. Hij is een rechtvaardiger. Er is nog nooit een zonde over zijn mond gekomen en in zijn daden geweest. Als er één rechtvaardig is, is het Jezua. Alleen onze zonden werden op hem gelegd en hij moest sterven. Alleen Israël begreep het niet. Het is er zomaar een tekst even tussenuit om te zeggen wie zijn nou die slaven. Dat zijn dus de profeten. Dus er zijn slaven die voor vader Yahweh naar het volk gaan, naar de wijngaard. En die zeggen waar blijven nou die vruchten van jullie? Want waarom worden profeten gestuurd? Omdat er geklooid wordt in dat volk. Ze zijn goddeloos, ze doen allerlei zaken, of hun hart is niet bij de Heer betrokken, of ze doen gewoon afgoderij. Een profeet komt nooit voor niets in de gemeenschap van de, het volk van God. Profeten komen echt niet om leuke dingen te zeggen. Dat zijn hele andere gemeenschappen die dat doen. Maar in het koninkrijk van God, als daar een profeet komt, komt hij met een hele ernstige boodschap. Want dan is het volk afgeweken van het spreken van God. Want in de beginnen was het spreken. Er staat wel een woord in het Nieuwe Testament, het woordje logos, maar dat is de expressie. Het is gewoon spreken. In het begin was er het spreken en alles wat vader Yahweh gesproken heeft, dat brengt hij tot stand. Hij heeft van het allereerste begin tot het alleruiterste eind, heeft hij over nagedacht. Dat zei broeder Daniels heel erg mooi vorige week. Hij heeft heel goed nagedacht voordat hij het eerste woord over de schepping sprak. Hij heeft alles overzien van begin tot eind. Voor hem is niets verborgen. Zelfs Satan is niet een verborgenheid van God die toevallig in het spel kwam. En tot hij dacht, wat gaat er nou gebeuren in mijn schepping? Er komt dan eens een Satan. Nee, hij heeft alles overzien. Je moet alleen gaan begrijpen, Yeshua is het middelpunt van het hele spreken van God. Dus, Jeruzalem, Jeruzalem, dat profeten dood. Het gaat om die profeten, dat zijn de slaven in dit verhaal. De pachters grijpen dus de profeten. Ze hebben zelfs een profeet vermoord achter het horens van het altaar. Hoe heet die profeet ook weer? Die, was, die, die, die zocht zijn laatste redding aan de horns van het altaar en ze, ze doden hem achter dat altaar dus in het, bij het huis van de heer dat doen ze dus met de slaven van Yahweh hij zond opnieuw slaven weer andere slaven dus hij zoekt uiteindelijk weer nieuwe profeten die namens Yahweh een boodschap gaan verkondigen nog meer dan eerst en zij behandelden hen die profeten op dezelfde wijze en ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen ze toch ontzien. Alleen die zoon die staat zelf de gelijkenis te vertellen. En tegen wie staat hij het eigenlijk te vertellen? Ja, dat is goed. Ja, we hebben het nog niet gezegd. Maar dadelijk blijkt dat hij tegen schriftgeleerden heeft en fariseers. Dat zijn dus de leiders van het volk Israël. Dat is de wijngaard. Dus de wijngaard is het volk en de leiders, de pachters daarvan, die zijn verantwoordelijk voor hoe ze met die volk omgaan en hoe die vruchten van het land gaan komen. Maar ze hebben er een boel, een bende van gemaakt. Ze hebben zelfs de joden zo trouw gemaakt aan wetten tot ze dachten dat ze door die wetten nog rechtvaardig waren. Maar dat is natuurlijk nooit zo geweest. Nooit de bedoeling geweest. We komen er zo op terug. Hij zond uiteindelijk zijn zoon, Dat is degene die de gelijkenis vertelt, zeggende, mijn zoon zullen ze toch onzien? En hij spreekt tegen fariseeërs en schriftgeleerden. Maar toen de pachters, dus zijn de fariseeërs en de schriftgeleerden, de zoon zagen, okay, zeiden ze tot elkaar, hij is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden. Om zijn erfenis aan ons te brengen. Snap je de truc? Deze fariseeërs en schriftgeleerden snappen wie Yeshua is. Kunt u daar aan op zeggen? Het is niet zomaar een spelletje van onwetende mannetjes die een beetje rommelen. Echt niet waar. Zij zien in hem de Messias. Hij laat het in die gelijkenis heel duidelijk blijken. Hoe het denken is van die mannen. Laten we zijn erfenis aan ons brengen. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Yeshua die verzegt hier in zijn gelijkenis wat er dadelijk met hem gaat gebeuren. Hele wonderlijk verhaal. Maar het blijft een gelijkenis die ons iets duidelijk wil maken. Moet u luisteren, wat staat er in Zachariah, een van de laatste profeten? Het woord van, ja wij de heerscharen, geschiedde al dus. Zo zegt, ja wij de heerscharen, ik ben voor Sion in grote ijveren brand. Dat is niet best hoor, als die dat gaat zeggen. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrangt, zegt vader de Zo zegt Yahweh, ik keer weder tot Sion. Ik woon binnen de muren, binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad der trouw, dat heb ik ertussen gezet, genoemd worden. De berg van Yahweh des Heren zal de berg der heiligheid genoemd worden. Daarom heb ik dit er maar even tussen haakjes achter gezet, het gaat over precies hetzelfde. Hoe keert Jahwe terug tot zijn volk? Hij heeft toch gewoond in de tempel of niet? Hij is er ook uitgetrokken uit die tempel. Is hij alweer terug in de tempel? Dus Zacharias overziet een hele lange tijd... wij zijn voor die eindtijd aan het voorbereid worden... dat uiteindelijk de provincie van Zacharias in vervulling gaat. Want onze vader Jahwe, wat zegt hij over die tijd ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand in gloeiende ijver ben ik ontvangen. en niet om te zeggen aai poes, wat hebben jullie het goed gedaan het is een ramp wat er plaatsvindt onder het volk van God onder het volk Israël hoeveel kennen hem echt ik denk dat de hele gelijkenis er gaat over Israël wij willen er ons als christenen wel tussen poppen oh, hier heeft u het over ons we gaan het dadelijk proberen dat mee te nemen Eén ding is duidelijk, vader Jaweh die praat over de tijd die nu nog komen moet. Maar Yeshua die legt al dingen vast in zijn gelijkenis. Ze grepen uiteindelijk Yeshua, buiten de wijngaard en doden hem, waar is Yeshua gestorven? Buiten de wijngaard, dus de wijngaard is Jeruzalem. Het is het symbool van de plaats van Jeruzalem, van de stad van vrede, daar waar de tempel van Jaweh staat, waar de hele aanbiddingsdienst plaatsvindt door de priesters, maar ze hebben er een zootje van gemaakt. En in de tijden dat Yeshua er is, is nog wel de tempel er, maar in die tempel was al lang de ark niet meer. Het was wel een tempel, maar echt de geest van God woonde daar dus niet meer. Die was weggetrokken. Hij gaat dadelijk terugkomen. Weet u hoe de geest van God weer terugkomt? Als Yeshua komt, om zijn volk te verlossen. Want vader zelf is geest, niemand kan hem zien. Hij zal ook niet terugkomen als een mannetje of als een vrouwtje... met lang of kort haar baard of geen baard. Want niemand kan Yahweh God zien. Want hij is God. Hij is geest. Maar hij heeft gesproken... en zijn zoon is de zichtbare vertegenwoordiging... is het icoon... van Yahweh onze God. Wie hem ziet, ziet de vader. En er is geen verschil tussen vader en zoon. Met dat verschil dat hij de vader is... Yahweh, en hij is de zoon Yeshua. Wat betekent ook weer Yeshua... En wat hebben we altijd gehoord? Jezus, redder. Nee, het is Yahweh die redt. Maar hij doet het door zijn rechterhand, dat is zijn zoon. Hem kunnen we zien en we zullen hem altijd blijven zien. Want er komt een dag dat Yeshua, uiteindelijk van de jaar gerek, alles weer in de handen geeft van zijn vader. Want hij zegt op een plaats, alles is aan Yeshua onderworpen. Behalve degene die hem alles onderworpen heeft. Amen. Er komt dus een dag na de duizend jaar dat hij alles weer in de handen van zijn vader zal geven. In de handen van Yahweh. En dan zal Yahweh zijn alles en in alle. Dus je moet toch zulke gelijkenissen in een heel breed pakket gaan zien. Want hij maakt hele duidelijke dingen bekend aan Israël. Door een gelijkenis. Want je moet een verhaal neerzetten om iets veel breder te kunnen vertellen als dat er nog staat. Maar we houden ons aan de tekst. Goed, wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij nou met die pachters doen? Wie was ook weer de heer van die wijngaard? Vader Jahwe. Als hij komt, hoe komt hij ook weer? Hij komt als Yeshua. Hij is voor ons zichtbaar. Zoals Yeshua vertrokken is op de wolken, zo zal hij terugkomen op de wolken. Heeft u dat gezegd? Dus als Yeshua komt, wie komt er dan? Dan komt Jahwe. Want hij is het beeld van de waarachtige God en er is maar één God en dat is Yahweh. Maar hij is geest. Niemand zal ooit Yahweh zien. Maar Yeshua heeft hem ons geopenbaard. Zo hebben we hem lief gekregen. Wanneer de heer van de wijngaard komt, en die komt dadelijk in de gedaante van Yeshua, wat zal hij nou met die Farizeeën en die schriftelheden doen? Zij die dus de wijngaard beheren. En zij die verantwoordelijk zijn voor de vruchten die van de wijngaard komen, Wat zouden die vruchten moeten zijn? Appels, peren? Ja, dansen, springen, vrolijk zijn? Gerechtigheid. Wat is ook weer gerechtigheid? Gewoon trouw. Gewoon trouw zijn. Als je in Nederland rechts rijdt, stop voor het rode licht, je steekt je hand naar rechts af gaan. Handen je gewoon naar gerechtigheid. En dan staat niemand voor je te klappen. Kijk, eens goed, de knul zegt: prachtig. Wel oh nee... Het is gewoon de weg van gerechtigheid. Maar wat zal hij nou met die pachters doen, die dat volk iets geleerd hebben, waardoor ze zo wettig zijn geworden, tot zelfs God misselijk wordt vanwege hun godsdienst. Tot hij zelfs spijt hebt, tot hij ze gemaakt hebt, tot hij zelfs een feesten hebt gegeven, tot hij zelfs nog zegt, wat heb ik aan die feesten? Dat is, dat is, hè? Nee, hij vindt het hartstikke fijn als we zijn feesten vieren, maar we hebben een relatie met vader. Het Don van der Brand. Ik kan maar over één onderwerp praten als dus die komt. Over relatie en religie. Ik hou van die knul. Want het gaat om een relatie met vader Jade... die voor ons hersteld is door Yeshua. Want door Yeshua te gaan leren kennen... hebben we een compleet beeld gekregen van vader. Hij zei tot hem... die heer van de wijn gaat... tegen die pachters, die fariseers, die onderwijzers... die theologen... ze logen en ze liegen nog steeds... Want heel christelijke wereld is gewoon beduveld door Rome. De leerstellingen van Rome zitten nog steeds in de reformatie, in de hervorming, in het Pinkster, in alles wat nog zondag viert, wat kinderen dood nog al die dingen maar op. Het is schruwelijk. Maar al die leiders, al die pachters van de wijngaard, echt waar, worden daarvoor ter verantwoording geroepen. Hij zegt, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal die verhuren aan anderen. Hé, hey, pachters. Er komen toch weer pachters terug. Ik wil het voorlopig houden op Israël. Die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Dat is perspectief. Dat is perspectief, echt waar. Er is dus een mogelijkheid dat er pachters komen die het volk weer uitleiden, onze brengen tot de weg van gerechtigheid. En dat is gewoon eenvoudig rechts rijden, stoppen voor het rode licht, handje uitsteken naar rechts of naar links. Er is niets eenvoudigers in Nederland dan gewoon naar de wegenverkeerswetten te rijden. Hoor mij zeggen, mevrouw zegt vaak genoeg, weet je, langzamer zegt ze dan. Zeg, ja, dat is waar, dat is waar. He? Maar het gaat erom, hij brengt ons dus terug naar de weg van gerechtigheid. Dat is niet wettig, maar dat is wettig. Yeshua zei tot hen hebt gij nooit gelezen in de schriften? Tegen wie zegt hij dat? Tegen die fariseeërs en de schriftgeleerden. Nou, als ze een beetje de kennis van de schriften hadden, dan waren het die mannen. En dan zegt Jezus met een hele open vraag, heb gij nooit gelezen in de schriften de steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Here, dat is Yahweh in deze tekst, is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dat zegt hij tegen de fariseeën en zijn De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Wie is die steen? Yeshua. Oh, Yeshua. Er is nog een andere steen die van de hemel kwam zonder handel los. Die dus het beeld van Nebuchadnezzar aan zijn voeten raakt. En heel dat systeem dondert in elkaar. Alle wereld koninkrijken. Als Yeshua komt. Maar hij is die steen. De wereld heeft die steen verworpen, maar ook de Farizeeën en de schriftleren. Want we praten nog steeds over het verbond wat God maakt met Abraham, Isaac, Jacob, wat culmineert in Israël. Want daar maakt hij het verbond met het hele volk, het nazaat van Israël op Sinaï, onder geweld opdat ze hem maar zouden vrezen. Dus alle verbonden en beloften worden daar samengebracht aan het volk Israël. Je zou dus eigenlijk om gered moeten worden, deel moeten krijgen aan de verbonden van Yahweh met Israël. En dat culmineert in Yeshua, de zoon van Yahweh, die het lam van Yahweh is. Want hij offert dat lam. Zodat hij dadelijk als koning kan regeren over Israël. En dan begint pas onze taak. Want heel de wereld zal moeten gaan snappen dat de heerschappij uit Sion komt. Uit Jeruzalem. En nergens anders uit. En tot het nou een zootje is in Jeruzalem. Dat is heel triest. Maar ja, ik ben er geweest. Ik heb er genoten. Maar ik heb vele goddeloosheden gezien ook. Echt waar. Maar ik ben ook bij uh, orthodoxe joden... vier nachten op een compound ben ik geweest. Ik heb tranen met tuiten gehaald in de samenkomst. Zo mooi als die mannen... jaren aanbaden met de zanger voor de bima... weet je wel, de rol geopend. Het was echt een psalmist. En die mannen gingen mee denk hoe is het mogelijk, al die vrouwen achter hun schermpje nou dat vind ik niet zo leuk, maar goed die zongen ook mee, Anke heb er gezeten, zei ze was fantastisch dus orthodoxe mannen die Yeshua niet kennen die aanbidden, ja was denk erom dat ze hem lief hebben, maar zo zijn niet alle joden en je kon met die mannen eigenlijk niet praten over Yeshua daar hebben ze een sluier voor wij bekeren ook geen jood vader zelf haalt de sluier weg amen Wilt u nog verder gaan? Ik ben nog helemaal niet klaar. We gaan er nog eentje lezen. Hij is over die hoekstenen. Hè? Psalm 118, vers 21. Ik loof u, omdat gij mij geantwoord hebt, hey, en mij tot heil geweest zijt. Vind je dat geen mooi woord? Wat staat er in het Hebreeuws? Dat is gewoon Yeshua, de Job, de Shin, de Waaf. De in en de he. Er zitten in dit ene woord al drie letters van de godsnaam. In een bepaalde volgorde. Ik loof u, jawe, omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot Yeshua geweest zijt. Hoe bedoel je Jezus, Isus? Nee, Joshua. Hij is het heil van vader. Hij is niet de redder. Nee, Yahweh redt door Yeshua, zijn rechterhand, zijn eigen zoon, het lam van God. Vind je dat niet mooi als je dat zo leest? Als je dat woordje aanklikt in je Bijbelschijfje, oh, dan komen er wat dingen tegen hoor. Maar Yeshua is het heil van Yahweh. Hij redt en niemand anders. De steen die de bouwlieden versmaat hebben is tot een hoeksteen geworden. Ging het hier over Yeshua of ging het niet over Yeshua? Echt wel? Van Yahweh is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die Ja gemaakt heeft. Laten we juichen, ons daarover verheugen. Och Yahweh, geef toch Yeshua. Och Yahweh, geef toch voorspoed. En dan zijn er van die gospel die zeggen, hij brengt voorspoed. Investeer nou 100 euro. Hij gaat het vertienvoudigen. En al die arme zielen leggen dat geld neer. Maar dat heeft niks met voorspoed te maken. Dat is leugen en bedrog. Dat is je geloof richten op iets heel ja, zinnelijks. De voorspoed die wij ontvangen hebben, al zitten we midden in de oorlog, is dat we vrede hebben met Jaweh. Al moet ik sterven vandaag, dadelijk kom ik uit het graf. Ik zal met hem heersen de duizend jaar. Wonderlijk hè. Zeg nou niet dat Willem morgen dood wil, dat heeft er niks mee te maken. Maar één ding weet dit wel. Het is het heil, is Yeshua. Hij is niet de redder, maar... Yahweh redt. Ik vind het een naam. Yeshua. Prachtig. Het heil komt van Yahweh. We gaan verder. Daarom zeg ik u, zegt Yeshua... Als hij zegt daarom... ...hebt hij daarvoor iets verteld over het waarom, hè? Nou, ik heb je dit allemaal nou verteld, tot aan die steen toe... Daarom zeg ik je dat het koninkrijk gods van u, wie is u? de is een schriftgeleerde, want daar had hij het tegen. Die met je kromme leerstellingen en allerlei andere boeken het volk misleid heeft. Dat allerlei rituelen gebracht heeft. Er zijn mensen die komen met een knisperend geldbriefje het in de offerkist doen. En er komt een arme zustertje met twee muntstukjes. Hè? Daar liet je precies zien wat je godsdienst inhoudt: je relatie of je religie. Dus zo zijn er een heleboel zaken, ook binnen het Nieuwe Testament, schitterend om te lezen. Schitterend om te lezen. Maar dat koninkrijk van God, zegt hij, zal ik van jullie afnemen. Het zal weggenomen worden. Het zal gegeven worden aan een volk dat vruchten daarvan opbrengt. We houden het dan steeds op Israël, hè? Daar staat echt niet geschreven tot hij dat aan de Heidenen gaat geven, hoor. Hij zegt, er gaan mannen onder jullie komen, zegt hij, die gaan hun vruchten opbrengen. Maar jullie niet, zegt hij. Hij tegen schriftgeleerden en fariseers. Het wordt gegeven aan een volk dat hun vruchten daarvan opbrengt. En als je dan in Lukas 20 leest, dan staat exact diezelfde gelijkenis, dan zeggen die schriftgeleerden en die "Maar dat nooit, zegt hij. Want ze voelden echt waar het over ging. Ze zoeken hem niet voor niks te vermoorden, want die joden hadden oren. Het waren de heersers in Israël, maar het waren niet de heersers zoals ze uit de geest van God hadden moeten heersen. Als het goed is moeten we dat met elkaar ervaren in de gemeenschap die we hebben. Wij kennen hier geen bazen en geen heersers, maar we kunnen met elkaar wel dienaren zijn... om op de weg van de Heer in blijdschap en in vreugde de wegen van de gerechtigheid te bewandelen. Wie van u is er gered door de wet? Niemand. We zijn gered door genade, door het offer van Yeshua en we zijn gewoon in liefde gehoorzaam geworden. Wie op deze steen, dat is die hoeksteen, Yeshua valt... Die zal verpletterd worden. En op wie die valt, hij zal vermorzelen. Toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord. begrepen ze dat hij hen bedoelde. Ik wil het voorbeeld wel overtrekken. naar Rome, hervorming en reformatie. zonder het oordeel eraan te doen, want we zijn allemaal misleid. We hebben gezegende jaren daarin doorgebracht. Echt waar. We hebben de Heer leren kennen. Maar de weg is verder gegaan. Maar we hebben wel een boodschap voor onze broeders en zusters. Je moet er gewoon vrij over getuigen. Ook al word je dan een profeet, ze gaan je klappen geven. Ze gaan lelijke dingen van je zeggen. En als ze over je gaan roddelen, dan is hetzelfde als met stenen gooien. Ze willen je eigenlijk doden, je mond doodmaken. Maar je moet zeggen, zo spreekt de Heer. Het is heerlijk als ze met stenen gaan gooien. Een vreugde om voor de Heer te leiden. Want je eigen karakter wordt er zo heerlijk door gebouwd. Als iemand lelijke dingen zegt... ...zat ik voor je bidden? Jij nooit! Snap je het? Dan weet je precies hoe de geest geproefd moet worden. Nou, wat zegt Yeshua aan Matthäus 23? Wee uw schriftgeleerden en farisees... ...jullie huigelaars... ...je sluit. ...luister goed... ...het koninkrijk der hemelen toe... ...voor de mensen. Dus die schriftgeleerden en die farisees... ...zegt Yeshua... ...sluiten jullie het koninkrijk der hemelen toe... Gaan ze er zelf in? Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan... laat gij niet toe daarin te komen. Omdat ze je wettische zaken opleggen. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet naar mij luisteren. En als je dit niet doet, gaat dat niet goed. Je denkt, oh mijn god, laat ik me heel dicht hier blijven. want dan word ik tenminste gered. En dat wilde hij niet. Hij wil een relatie met jou hebben. Een liefdevolle relatie. Bij vader op schoot, dat klinkt een beetje raar. Bij moeder... Ja, hij is vader en moeder tegelijk, je kan bij hem komen, je kan uithuilen, maar laat dan de rotzooi die eruit gooit achter je. Ga niet zitten nadenken over wat vorige week gebeurde, een jaar geleden, of over dertig jaar geleden. Dat is allemaal moeten gebeuren om je te maken wie je vandaag bent. Echt waar? Vindt u het nog fijn om te horen? Het is nog maar de eerste gelijkenis. Maar ja, het is ook pas de eerste half uur, hè? Goed. Dit is toch wel heftig hoor, als Yeshua dit tegen die fariseeërs zegt. Want die mannen staan voor zijn neus, met hun grote gewaarde, hoge hoeden, staf nog in de hand, dat leek er wel Daar staat hij tegen te praten. En het is bloedserieus, want Yeshua weet wat hij zegt. Yeshua, die spreekt de woorden van zijn vader Yahweh. En die zorgt echt wel tot het verstand van die fariseeërs geopend wordt, want ze horen vader Yahweh spreken. Maar ze hebben geen relatie met Yahweh, hun God. Daarom deze ik, die gozer moeten we doodmaken. Stel je voor dat hij dat aan dat uh, stomme volk vertelt. Wat de wet niet kent. Dan gaan ze allemaal achter hem aan. En dat gebeurde natuurlijk ook. Want hij genast links en rechts. Omdat het eenvoudige volk maar ze zien. Maar dan moet jij de Messias wezen. En zo werden ze gered. Althans, ze werden genezen. We zien dat natuurlijk als redding. Maar het waren tekenen die bij de Messias hoorden. Moet je goed onthouden. Het zijn tekenen die bij Messias horen dan moesten ze geloven dat hij Messias is ik denk dat het moeilijker wordt binnen de gemeente waarin we weten wie Messias is, of we dan nog wel door wonderen en tekenen tot geloof moeten komen echt niet waar ook al zou iemand tot onze laatste snik in de rolstoel blijven zitten daarmee is Yahweh niet veranderd en Yeshua niet veranderd en vele mensen zijn teleurgesteld omdat ze wat ze beloofd is niet verkregen hebben, maar het waren dus menselijke eh, verklaringen uitspraken van mensen... te vergeefseerdige mij, zegt hij... lerende de leringen die geboden van mensen... zijn doe nou zo, dan gaat hij je genezen... we houden je er niet van af... maar binnen het lichaam van Yeshua... zegt de Heer, ga naar je oudste toe... laat je zalven met olie... als het zulke ernstige zaken zijn... Ja, en dan moeten we nog de hand van de Heer verwachten... gij gaat immers niet binnen... zegt hij tegen die schriftgeleerden en degene die trachtte om binnen te gaan... laat je niet toe daar binnen te komen... Nou, ik denk dat die overpriesters hun zakken wel vol hebben van Yeshua. Maar dat heeft ook de hervormde kerk en de geïnformeerde en pinkster hebben dat van u. Als je de boodschap hebt verkondigd voordat je je gemeente verlaat. Dat dus je zegt, ik hou van jullie allemaal, maar de weg die gaat verder. Je hoeft niet lelijk erover te doen, maar je moet gewoon gaan. Dan gaan ze dit soort dingen tegen je zeggen. ze worden boos op je. Maar dat is niet erg. Goed, Matthäus 22 vers 1. Jezus antwoordde, dus de tweede gelijkenis die er gelijk achteraan komt. Hij sprak wederom in gelijkenissen en zei tot hen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Mooi hè? We hebben het eerst hebben we die wijngaard, die moet vruchten op gaan brengen. Nou is het ineens een bruiloft aangericht worden door een koning voor zijn zoon. Wie gaat die bruid worden? We weten natuurlijk wel vragen naar de bekende weg. Nou, dat is dat volk. Dat volk dat moet voorbereid worden. Maar die Sarisees en die schriftgeleerden hebben het vertikt. Om dat volk voor te bereiden. Want hij kwam zijn vrucht halen. De schoonheid van een Torah getrouw leven. Wat dat volk, wat zijn bruid zou volbrengen. In vreugde en in blijdschap. Daarmee zou het een heel ander volk zijn. Dan al die andere volken op de wereld. Daarom bent u ook heel anders omdat je gewoon in vrede en in liefde in de wegen van de Heer wandelt. Hij bereidt je voor om dadelijk bekleed te worden met witte klederen. Dadelijk zul je horen wat hij ervan zegt. Lieve broeders en zusters, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning, dat is vader Jade, die voor zijn zoon Yeshua een bruiloft aanricht. Hij zendt zijn slaven uit. Wie was het ook alweer? De profeten om ter bruiloft genodigde te roepen. Toch, ze willen niet komen. Zeggen, joh, kom nou tot de bruiloft van de Heer. Hij gaat dadelijk terugkomen. Bereid je voor op de wederkomst van Yeshua. Hij mag je zien, joh. Nee, vind je het gek? Want als de bereid voorbereid wil zijn, zal ze wel moeten wandelen in overeenstemming met het Koninkrijk van God. Yeshua is 100% getrouw geweest in zijn wandel. Denk je tot zijn volgelingen een beetje achteraan kunnen zich zagen, Een beetje jatten links, een beetje gek praten daar en een beetje rollende zus. Dat gaat helemaal niet. Hij komt voor zijn bruid. U heeft toch ook geen afgelikte bruid? Je wilt toch een maagdelijke bruid hebben? Want je wordt ook maagdelijk verklaard door de Heer. Als je dus je zonde beleden hebt, dan reinigt hij je door zijn bloed. En dan ziet hij als de mooiste bruid die er is. Zelfs als zit je in een rolstoel dat trouwens uiteindelijk allemaal over en je opgewekt wordt. Dan blijft je uiteindelijk blijkt die rolstoel helemaal vergaan te zijn. Die komt dus niet meer tot leven. Prachtig is dat. Hij zendt zijn slaven uit, zijn profeten... om de ter bruiloft... genodigden te roepen. Hé, hey, wie waren er ook weer... ter bruiloft genodigd? De wereld? Echt niet waar, hè? Zijn volk is wel. De kinderen van Abraham. Hij had met Abraham een verbond. En met Isaac. En met Jacob... En met alle zonen van Jacob, het is wel een zootje geworden. Twee stammen, tien stammen, de ene dient die god. En de andere. Enfin, het is een zootje geworden. Maar wat God zegt, dat blijft staan. Wij zijn ontrouw geworden, maar hij is getrouw. En ook al gaat het 2000 jaar fout met Israël, voorlopig zitten er alweer 62 jaar, een hele groot gezelschap zit er in Jeruzalem. Ook al is het nog zo krom als dat... Uh, hè, bid voor de vrede van Jeruzalem... Maar goed, ze willen dus niet komen, lieve broeder en zuster. En dan gaat hij weer sturen. Het is precies hetzelfde verhaal. Wederom zendt die andere slaven uit met de boodschap. Zegt de genodigde, Israël. Zie, ik heb mijn maaltijd bereid. De ossen, de gemeste beesten zijn geslacht. Alles is gereed. Kom nou tot de bruiloft. Eigenlijk staat de bukkeeën nou van je goddeloze handel en wandel. Zo simpel is het verhaal. Ook wij worden ingeënt op de stam. Wat is ook weer de stam? Abraham, Isaac, Jacob. En wat is de wortel van die stam? Waar het echt om gaat, dat is Messias. Want die was hem beloofd. Zijn zoon zou naar het vlees de aarde beheersen. Hij zou koning worden over de hele aarde. En dat kan maar één zaad wezen. Dat moest het Abraham, Isaac, Jacob. Uit de twaalf zonen van Jacob, de stam van Juda. En uit de stam van Juda, Jode, Maria. Een zoon van de levende God. En hij werd verwekt door een reine. Wij zijn allemaal verwekt door een onreine. Kan er uit een onreine een reine komen? Echt niet waar. Maar uit de verwekking van de geest van God in Maria kwam een reine. Amen. Onthoud het goed, hè? Hij is rein en hij heeft zich nooit bezondigd. Hij was voorkomen 100% rechtvaardig en hij stierf vast toen onze zonden op hem gelegd werden. En niet omdat hij een speer in zijn hart kreeg. Nee, hij was al gestorven, daarom kwam de water en bloed. Het was al over. Hij stierf vanwege de druk van onze zonden. Nou zie, de maaltijd is bereid, mijn ossen, gemeste beesten zijn geslacht, alles is gereed. Kom nou tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op. Gingen heen, de een naar zijn akker en de andere naar zijn zaken. De overige grepen die slaven, die profeten en ze mishandelden en doden hem. Dit gaat gewoon gebeuren. Als je wil gaan functioneren in het koninkrijk van God, gaan we gewoon een boodschap verkondigen. Dan zal je zien dat God daar kracht aan geeft. Bekeren ze zich allemaal? Nee, dat is nooit gebeurd. Maar hij zal je kracht geven om het te doen. Zelfs al gooien ze stenen naar je, dan ben je toch waardig geacht verdrukking te leiden voor het koninkrijk van God. Jeruzalem, Jeruzalem, we hebben het al eerder gehoord, Matthäus 23, dat je profeten doodt en stenigt, wie tot ik je gezonden heb. Hoe dikkels heb ik je kinderen willen vergaderen. Zie je, ziet uw huis wordt aan u overgelaten. Je kan iemand waarschuwen en die man die kan zeggen, ga ik dus niet doen. Dan zeg ik, jouw huis wordt aan jezelf overgelaten. Met je vrouw en met je kinderen. Dat is hard hè? Maar nogthans, die kinderen die gaan meestal wandelen in de weg van hun vader. Tenzij er zich een bekeert en tot de heer komt, die wordt er uitgetrokken. Maar als je dus niet bekeert en je gaat niet in de weg van gerechtigheid wandelen, wordt je huis aan je overgelaten. De koning, hij wordt tornig. Vader Yahweh. Hij zond zijn legers uit en verdedigde die moordenaars. En stak hun stad in brand. Dat is wat eruit komt. Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed. Maar de genodigden waren het niet waard. Wanneer zijn die genodigden het niet waard? Omdat ze weigeren in de weg van gerechtigheid te gaan wandelen. Dus je kan nog zulke lieve kinderen hebben, je kan nooit je kinderen behouden. Ook je eigen kinderen zullen in de weg van gerechtigheid moeten wandelen. Maar als vader en moeder het niet doet. Dan wordt het huis aan je overgelaten. prijs de heer als er nog een kind komt maar zelfs degene die de keuze gemaakt hebben om vader te volgen wat zegt hij dan? jouw zonen en dochters zullen mijn leerlingen zijn ook al moet je sterven zonder dat je je kinderen tot behoud hebt zien komen hou vader aan zijn woord dan weet je in ieder geval dat ook na je dood je kinderen leerlingen van hem zijn nou, wee hun gebeente als vader ze gaat leren hij zal ze heftig benaderen. Tot ze uiteindelijk misschien wel zullen roepen, oh God red me. Mijn vader wist het wel en mijn moeder, maar nou heb ik ze niet meer, wil me helpen. En dan gaan ze het woord van God onderzoeken. Dus hou ook over je dood heen, hoop op de toekomst voor je kinderen. Je moet vader aan zijn woord houden. Jouw zonen, zegt hij, zullen mijn leerlingen zijn. Prijs de Heer. De genodigden waren het niet waard, want ze bleven in hun ongerechtigheid leven. Gaat daarom naar de kruispunten, de wegen en nodigt alle uittiederen tot de bruiloft. Waar gaat hij naartoe? Die profeten? Gewoon in Israël. Die Farizeeën en die schriftgeleerden en die anderen, die orde. Hij zei ook hoor, ze willen zich niet bekeren. Gaat en dwingt iedereen naar binnen te gaan. Staat er in een andere gelijkenis. Die slaven gingen naar de wegen verzamelen. Alle die ze aantreffen in een andere gelijkenis. En ze dwongen ze in te gaan in die bruiloftzaal. Maar hoe kom je de bruiloftzaal in? Luister goed. Verzamelen alle die ze aantroffen, zowel de slechte als de goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Maar het principe blijft wel. Toen dan de koning binnentrad, wie is ook weer de koning? Vader En in wie komt hij? In zijn beeld, Yeshua. En die overziet daar de zaal van alle die er aan lagen, dan zag hij er iemand die geen bruiloftskleed aan had. En wat is dat bruiloftskleed? Dat is de gerechtigheid van Yeshua. Dus hij moet wel de gerechtigheid van Yeshua zien in degene die de klederen dragen. Dus er schijnt iets nou te gebeuren in de geest waardoor de heer heen kijkt. Hij zei tot hem, hé hey vriend, hoe ben jij nou hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Dus hij heeft ze wel naar binnen laten brengen, maar in wezen niets zijn gastheer gerespecteerd. Ah, hij is niet bekleed met een bradelskleed. Hij zegt, oh, ik heb niet nodig, ik kom gewoon eten, ik ben uitgenodigd om te eten. Dus hier gewoon maar binnen lopen en zeggen, hartstikke lekker eten. Hier krijgen we nog gesmeerde broodjes, koffie, thee, limonade, koek, kakies. Dat red je helemaal niet. Je moet een relatie hebben met degene waar je aan tafel zit. Toen zei de koning tot de bediende, Bind hem aan handen en voeten, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Hij zal geween zijn en tanden geknas. Nou, dat doen we dus hier niet. Gaan we echt niet doen. Amen? Gaan we echt niet doen. De mensen die dat hebben gedaan, zo binnengekomen zijn, meestal gaan ze ook weer weg. Dan zeggen ze, ze zijn daar zo wettig. De heer die bindt ze. Heeft u de laatste tekst gelezen? Velen zijn geroepen. Weinigen zijn uitverkoren. Bent u nou een van de uitverkorenen? Wanneer heb je dan dat witte kleed aan? Wanneer ben je nou die uitverkorene? U weet allemaal, ik ben met Anke getrouwd. Echt waar, ik ben de gelukkigste man in Nederland. Denk ik. Ja, dat nee, denk ik wel. Echt waar, je kan er tegenaan praten. Jij kent mijn leven niet met Anke. Maar eerlijk is eerlijk, voordat ik haar trouwde, heb ik vier andere, of vijf andere vrouwen gevraagd. En ze hebben allemaal nee gezegd. Zij werden niet mijn uitverkorene. Zij werd mijn uitverkorene, want ze zei ja. Ik denk zo, daar zit ik al vast. <lacht> en zo is het gegaan. Zeven kinderen, achttien kleinkinderen. Ik zeg maar dat ik niet gezegend ben. Of gaan we helpen tellen? Echt waar, we hebben een gezegend leven. Maar zij is mijn uitverkorene geworden, want ze heeft ja gezegd tegen mijn aanbod. dat ik haar man wilde worden. En dat ze deel kreeg aan al mijn. Rijkdom. Dus ik kan mijn creditcard gebruiken, mijn pinpas. Goed. Lieve mensen, ik wil jullie de laatste, de laatste tekst laten lezen. Ik zie dat u deze boodschap allemaal begint te begrijpen. Wat staat er in openbaringen 19? Bekleed u zich met witte klederen, was de tekst toch, hè, de uitgang. Ik hoorde als een stem van een grote schaar, als een stem van vele water... Als een stem van zware donderslagen zeggende: Halleluja, ja, want ja, bij onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Hé, hey, hebben we het nou over Yeshua of hebben we het over Jan? Wat gebeurt er helemaal aan het einde van de tijd? Gaat Yeshua alles weer in de handen van zijn vader geven en zo wordt zijn vader alles en in alle? We hebben dan echt niet zogenaamd een koning nodig die ons moet onderwijzen of al die dingen meer, want dan is God alles en in alle. We zullen in vreugde de nieuwe aarde bewonen. In vreugde wandelen en spelen en bezig zijn. Zelfs de beesten verscheuren elkaar niet meer. Het kind zal in de hand in de slangennest stoppen. En er zal vreugde zijn. Halleluja, want ja, wij onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven. En hem de eer geven. Wie is hem? Ja, weer. want de bruidlof van het land, Yeshua, is gekomen voor zijn vrouw. Heeft zich gereed gemaakt. Vind je dat niet mooi? Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van wie? Van de Heilige. Schitterend. Zo gaat God met zijn volk om, wat hem in liefde dient, wat met hem een relatie heeft. Daarvoor is Yeshua gekomen. Wij als buitenstaanders hebben door het geloof in Yeshua de connectie met Abraham. En we gaan meedraaien in de verbonden die God gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. Judah, Yeshua, uiteindelijk is Yeshua de kern van de hele schepping. Wat God in het beginnen bedacht heeft, van het uiterste eerste tot het uiterste einde, alleen hij overziet dat heeft hij helemaal laten culmineren in Yeshua de Messias. En alleen door hem heen worden we tot hem teruggebracht. Alles is geschapen omwille van Yeshua. Tot we in hem het hele Koninkrijk van God zouden vormgeven. Prijs de Heer voor zijn grote naam en zijn heerlijkheid. Hij kwam tot het zijne, zegt Johannes. Dat was Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen, Israël, die Yeshua aangenomen hebben, hun Israël heeft die macht gegeven om kinderen gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Wat is ook weer de naam van Yeshua? Jawe red. Moet je dan zeggen, ja, nee, we geloven in Jezus. Nee, het gaat erom, in zijn naam is Jawe die redt, geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man. Maar hij moet wel uit God geboren zijn. Wie wordt er uit God geboren? Wie wordt er uit God geboren? Degene die de woorden van God hoort en het doen, Shema Israël. Dat zijn degenen die horen. Amen. Die zijn dus uit God geboren. Ik was uit mijn vader geboren. Johan verdouw, en ik heb geleefd als hij geleefd heb. Totdat ik wederom geboren werd door de woorden van Jaweh. Op zijn instructies Jezhua sure heb mogen aanvaarden als zijn lam. Tot verzoening van mijn zonde. En dadelijk mag ik leven tot in eeuwigheid. En er zal vader Yahweh alles zijn en in alle. Deuteronomium 5, vers 27 zegt. En dat is een schitterend afsluiting. Want daar liggen de beloften vast. Nader, gij en hoor alles wat Jaweh onze God, zegt. Zegt het volk tegen. Mozes, ze staan voor de berg Sinai, nog te rillen van het geweld. En ze denken dat ze doodgaan vanwege de stem van Yahweh. Mozes, zeggen ze... Nader jij nou voor Yahweh, onze God. Breng Gij alles aan ons over wat Yahweh, onze God, tot u spreekt. Dan zullen wij horen en doen. Shma Israël. Toen Yahweh hun woorden hoorde, terwijl gij tot mij sprak... zeide Yahweh tot mij, Mozes... Ik heb de woorden van dit volk gehoord, die zij tot u spraken. Het is goed, alles wat ze gezegd hebben. Hij zegt het is goed, wat ze gezegd hebben. Och, hadden zij steeds maar een hart, broeder en zuster, om mij te vrezen en al mijn geboden te onderhouden, opdat ik het hun en hun kinderen voor altijd nog wel gaan. Mogen de Heer u zegenen door het horen van deze woorden en tot er altijd vreugde zal zijn in uw hart om daarin te leven. En dit is echt de laatste. Laten we blijden zijn, laten we vreugde bedrijven, hem al de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt, dat is Israël en wij, omdat we ermee verbonden zijn ook. Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der... Amen.